5 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Doorstart boekhandels van Selexis, Rode Kruisvoorzitter naar Syrië... en paarden veroorzaken file op de A2. Investeerder Procurus neemt de boekhandels van Selexis over. Dat heeft bewindvoerder Jan Dingemans bekendgemaakt. Morgen wordt waarschijnlijk de handtekening onder de overeenkomst gezet. Vandaag werd duidelijk dat Procurus voor 3,5 miljoen euro... de noodleidende boekhandels koopt. Op dit moment onderhandelen de partijen over de laatste details van de deal... zoals de betaling aan leveranciers. Procurus wil naast Selexis ook de boekhandels van de slechte overnemen... en beide ketens samenvoegen. De voorzitter van het Internationale Rode Kruis is naar Syrië vertrokken... en gaat met het bewind van president Assad praten... over uitbreiding van de hulpverlening in het land... en gaat ook vragen of het Rode Kruis gevangenen mag bezoeken... Rode Kruisvoorzitter Kellerman zal verder aandringen... op een dagelijks staakt het vuren van twee uur... om gewonden te evacueren... en mensen die het moeilijk hebben van goederen te voorzien. Twee slachtoffers van de schietpartij in Alfa de Rijn... willen weten welke fouten er zijn gemaakt... bij het verlenen van een wapenvergunning aan Tristan van der Vlis. Hun advocaat heeft daarvoor een beroep gedaan... op de wet openbaarheid van bestuur. In de zaak rond het schietdrama is nooit duidelijk geworden... wie er verantwoordelijk is voor de fouten bij het verlenen van de vergunning... Van der Vlis zat in 2006 een tijdje in een inrichting. Toch kreeg hij later een wapenvergunning. Volgens de advocaat van de slachtoffers is er essentiële informatie achtergehouden. Onder meer over de namen en opleidingen van degenen die de aanvraag hebben behandeld. Van der Vlis schoot april vorig jaar in een winkelcentrum zes mensen dood. De Europese Unie en de VS hebben Birma geprezen voor de verkiezingen van gisteren. Ze kondigden aan dat de sancties zullen worden verlicht. Bij de verkiezingen heeft oppositieleider Aung San Suu Kyi een zetel in het parlement veroverd. Zo heeft de kiescommissie bevestigd. Haar NLD kan rekenen op zeker 40 van de 45 zetels die verkiesbaar waren. Bij het hoofdkantoor van de NLD waren duizenden aanhangers bijeengekomen om de overwinning te vieren. Ze werden toegesproken door Suu Kyi. De verkiezingen van gisteren vormen tot nu toe het hoogtepunt van het hervormingsproces in Birma. Een vrouw in Huissen in Gelderland is met haar auto per ongeluk de plaatselijke supermarkt binnengereden. De automobiliste van 75 bleef ongedeerd. Volgens omstanders kon de vrouw na het ongeluk zelf uit de auto stappen. De voorpui en de ramen van de Gelderse supermarkt zijn door de aanrijding vernield. Drie weken geleden ramde een oudere automobiliste ook al een pand in Huissen. Zij reed een Chinees restaurant binnen en kwam tussen de tafeltjes tot stilstand.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 Smit kwam vorige week onder vuur te liggen... toen bleek dat hij vrijwel zijn hele proefschrift had overgeschreven. Zijn dokterstitel werd hem afgenomen. Smit weigerde eerst nog af te treden. Hij vond dat het plagiaat niets te maken had... met zijn functioneren als president van Hongarije. Maar de druk om af te treden nam de laatste dagen toe ook in eigen kring. Een man die bij de verkiezingen voor Provinciale Staten... twee keer had gestemd, krijgt daarvoor geen straf. De 29-jarige man had vorig jaar twee geldige stempassen gekregen door een administratieve fout bij zijn verhuizing van Son en Breugel naar Eindhoven. Hij liet vervolgens journalisten zien hoe hij eerst in Eindhoven... en daarna in Son zijn stem uitbracht. De rechter vindt dat de man een probleem aan de kaak wilde stellen... en geeft hem daarom geen straf. Op de snelweg A2 bij Eindhoven zijn problemen geweest in zuidelijke richting... omdat er negen paarden op de weg liepen. Volgens de politie waren de paarden uit een weiland in Hezen ontsnapt. Voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd. Rond drie uur waren alle paarden van de weg... Hoe de paarden op de weg konden komen is onbekend. De dierenpolitie onderzoekt de zaak. Het weer vanavond is het in het noorden bewolkt. En daarbij kan wat regen vallen. In de zuidelijke helft blijft het droog. Er komen ook opklaringen voor. Morgen is het in de noordelijke helft opnieuw bewolkt. Met kans op wat regen. En in het zuiden zo nu en dan zon. Het wordt 8 graden in het noorden, 13 graden in het zuiden. ANWB-verkeersinformatie. Voorlopig is het nog een bescheiden avondspits met 49 kilometer in totaal. De meeste vertragingen in de regio Utrecht. Een paar dingen vallen op. Er was een aanreding op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Roosk en Eurmond nog 4 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A15 Europort Rotterdam staat bij Knopend Vaanplein 6 kilometer. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg was ook een aanreding tussen Best en Oorschot 2 kilometer.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 Radar en de Nationale Ombudsman hebben een meldpunt geopend... over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Er stroomden honderden reacties binnen waaruit een zwartboek rolde. In Radar de opmerkelijke uitkomsten van dit zwartboek en meer. Maandagavond, half negen, bij de tros, op Nederland 1. Ondernemen in zwaar weer. U kunt wachten tot het opklaart. Dat kan. Een jaar? Misschien twee jaar. Of u zoekt naar kansen, nieuwe verdienmodellen, slimmere processen...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 En Lucella Carrasso. Goedemiddag, 7 minuten over 5. Minister van Bijsterveld van Onderwijs gaat snoeien in het aantal mbo-opleidingen. En specialistische opleidingen moeten op één plek geconcentreerd worden. We zijn zo op een opleiding tot horlogemaker. Friesland verliest een icoon, zo bericht de Leeuwarder Courant... over de overname van de Frieslandbank door Rabobank. Vanmorgen kondigden beide banken een fusie aan. De trotse Friese bank redt het niet meer alleen. De financiële crisis dreef de Frieslandbank in de armen van de Rabobank. Volgens het bestuur was een zelfstandig voortbestaan... van Frieslandbank niet langer verantwoord. Kees Beuving, bestuursvoorzitter van de Frieslandbank. Meneer Beuving, waarom moest uw bank gered worden? De bank hoefde helemaal niet gered te worden. Wij wilden alleen uh, gegeven de situatie van de bank... Uh, uh, kijken of er mogelijkheden waren om de positie van onze klanten... en onze medewerkers in de toekomst veilig te stellen. Het moest wel snel gebeuren. Er kwam spoedbesluit. Hoe, hoe groot was de nood dan? Ja, er is helemaal geen spoedbesluit geweest. Uh, dat staat misschien niet helemaal uh, correct in het, jaar, in, in het uh, persbericht... Maar uw, eigen, zijn, uw eigen persbericht. Ja, maar dat is dan nogmaals achteraf kom je wel eens tot de conclusie... dat sommige formuleringen misschien iets anders hadden gemoeten. Het wekt de indruk van een spoed, maar het is helemaal geen spoed. Um, wij zijn in november vorig jaar tot de conclusie gekomen... dat gegeven een aantal ontwikkelingen, waaronder de algemene economische situatie... de ontwikkeling van de waarde van het belang van verlandschots, um, enzovoort het moeilijk zou worden in de toekomst voor de Frieslandbank... om aan de nieuwe kapitaaleisen Basel III zelfstandig te kunnen voldoen. Toen zijn we op zoek gegaan naar een aantal um, uh, mogelijke samenwerkingspartijen. En we hebben uiteindelijk ervoor gekozen om met de Rabobank verder te gaan. En dat is dit weekend rondgekomen. Dan wil ik toch even komen, terugkomen, dat is het nee, goed punt. Nee, nee, nee, nee, ik wil toch even terugkomen. Het is niet dit weekend goed gekomen. Het is... In oktober vorig jaar hebben we besloten te gaan rondkijken. We hebben een goede afweging gemaakt van alle alternatieven. En we zijn begin maart, ik geloof op 4 of 5 maart, tot de conclusie gekomen dat de Rabobank de beste partij was. Daar hebben we vervolgens, eh, laten we zeggen, samenwerkingsafspraken mee gemaakt. Want het gaat over een coöperatieve fusie, dus het gaat niet over een overname. En dan moet je een aantal instanties informeren. Eén van die instanties is natuurlijk de Nederlandse bank. Maar die is vanaf het begin af aan bij alle banken en bij alle bankbesluiten betrokken. Dus die heeft zonder problemen de verklaring van geen bezwaar afgegeven. Een andere autoriteit met wie je moet spreken is de Nederlandse mededingingsautoriteit. En dan kom ik er even tussen. Want die heeft dus uh, voor een spoedprocedure gekozen wat ongebruikelijk is als er eigenlijk geen haast is. Het heeft... In zoverre haast dat of tussen 4 maart of 5 maart dat wij met elkaar gesproken hebben. En als je dan de NMA-procedure inzet, die neemt normaal gesproken 13 weken. En wij waren bang dat het niet dertien weken uh, onder de pet zou blijven. Dat het zou uitlekken met misschien verkeerde consequenties voor onze organisatie. Wat was dus, dan de situatie toch dermate ernstig? Dat het sneller moest gebeuren waardoor die spoedprocedure werd ingezet. Omdat anders er een kans bestond dat uw bank uh, in grotere problemen zou kunnen komen? Absoluut niet het geval. Het is alleen zo dat wij zijn een financiële instelling. Die is ontzettend afhankelijk van het vertrouwen van het grote publiek. En wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij niet het risico konden lopen dat onze naam op een verkeerde wijze uh, naar buiten zou lekken. Dus hebben we uh, de NMA gevraagd of ze een comfortletter konden afgeven. Dat is een procedure die uh, gedaan wordt voordat de normale procedure gebeurt. Want de normale NMA procedure start morgen. Ik begrijp dat u zo optimistisch mogelijk wil blijven praten over de bank die nu door Rabobank wordt overgenomen. Maar in de uw eigen persbericht schrijft u ook dat een zelfstandig voorbestaan niet langer verantwoord was. Is dat niet een nette manier om te zeggen dat u zou omvallen als er geen hulp zou komen? Nee, dat is een verkeerde interpretatie. Wat betekent het dan, niet langer verantwoord? Dat betekent dat wij denken dat we op den duur niet op eigen kracht zonder hulp van buiten dus, in staat zullen zijn tijdig aan de Basel III-normen te voldoen... die in 2019 moeten zijn ingevoerd. En dat betekent heel concreet? Dat we onvoldoende eigen vermogen kunnen opbouwen voor die tijd uh, om aan de eisen te voldoen. En lukte dat niet. Wat was dan op welke termijn een ernstige situatie voor uw bank geworden? Nou, laat ik het zo zeggen. Als we deze stap niet hadden gezet... maar dat is natuurlijk filosoferen... dan hadden we misschien in de toekomst over een jaar over twee of over drie jaar andere stappen moeten zetten. En dan hadden we... Uh... Zo lang pas, want u zei eerder in dit gesprek dat u in het najaar van 2011... tot de conclusie was gekomen dat het alleen verder gaan niet mogelijk was. Wij hebben... Nee, ik ga maar nu even herhalen wat ik net zei. Wij denken dat... Uh, wij dachten in november, dat denken we vandaag nog steeds dat het niet langer verantwoord is om op die zelfstandigheid te blijven tamboureren. We hebben gezegd, wij moeten gewoon externe versterking van ons kapitaal proberen te realiseren... of samengaan met een andere organisatie. En dat is wat we gedaan hebben. En dat hebben we gedaan uit kracht en niet omdat het noodzakelijk is. Stemming in Friesland, hoe zouden we die willen samenvatten? In het algemeen zijn de reacties emotioneel, omdat het natuurlijk toch een Fries stuk erfgoed is... Maar in zijn algemeenheid zijn de reacties ook heel erg positief. Kees Beuving, de bestuursvoorzitter van de Frieslandbank. We praten door met Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Universiteit Tilburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Kees Beuving die zegt het is geen overname, het is een uh, coöperatieve samenwerking. De, deelt u die opvatting dat dit geen overname is van de Rabobank? Nou, weet u, er is altijd deze discussie gaande als uh, in dit soort gevallen of het een fusie of overname is. Ik denk dat dat ook heel erg een kwestie van semantiek is. Je hebt hier natuurlijk een grote broeder en een kleinere, een kleinere bank. Ik denk wel dat het een verstandig besluit is. Kijk, wat de bestuursvoorzitter eigenlijk aangeeft, hij zegt... enerzijds hebben we te maken met afwaarderingen op onze portefeuille. Nou, Dat betekent natuurlijk dat je eigen vermogen naar beneden gaat. Ja, en dat, dat horen we eerder, dat... Ja, dat eerder van Jort Kelder onder meer... doordat ze zo'n zo belang hebben in de Van Landschotbank. bank ja, maar ik begreep ook wel dat er ook nog wat andere voorzieningen wellicht getroffen zijn. Kijk, het is natuurlijk een heel moeilijk landschap waar banken op dit moment in zitten eh, door de eurocrisis. En wat we gewoon zien is dat we dachten natuurlijk eh, de afgelopen weken... dat met de massale interventie van de Europese Centrale Bank, die een triljoen euro in, de, in het Europese bankwezen gepompt heeft dat eigenlijk de zaak eh, daarmee eh, gered was en klaar was. Maar we zien nu toch weer een aantal onderliggende problemen. Hè. Kijk naar Spanje, eh, waar de crisis zeg maar voortwoekert. Je ziet oplopende werkloosheid in Europa, je ziet Frankrijk. Dus die eurocrisis is nog steeds niet voorbij. En dat betekent natuurlijk wel dat je als bankwezen in een soort eh, kwetsbaar landschap zit. En als je aan een kleine bank bent en je hebt te maken met afwaardering... en je, in tegelijkertijd moet je je eigen vermogen de komende jaren gaan verhogen... op basis van Basel III-eisen dan kan ik me voorstellen dat je dit besluit neemt. Dus ik denk dat het een heel verstandig besluit is. Terwijl ze uh, heel veel spaargeld hadden opgehaald... maar dat is dan niet meer genoeg volgens die nieuwe regels? Nou, spaargeld uh, is dus gewoon... dat zijn gewoon uh, schulden van de banken... aan degenen die dat spaargeld brengen. Het gaat natuurlijk om eigen vermogen, risicodragend kapitaal... Wat beschikbaar is om verliezen te kunnen opvangen. En dat is dus heel iets anders. Ja, en, en wat dat betreft zat het niet helemaal lekker. In ieder geval niet voor de toekomst. En is het dan logisch dat de bank bij de Rabobank uitkomt? Nou, de bestuursvoorzitter zegt dat er verschillende opties zijn verkend. Kijk, de Rabobank is natuurlijk wel een, een, een, ja, een van de meest solide banken in Nederland. Met een, de hoogste status van kredietwaardigheid. Um, ik kan me ook voorstellen dat qua cultuur. dat de Friesland Bank daar redelijk goed bij past. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat de Rabobank is zo gigantisch groot is... ten opzichte van de Frieslandbank. Dus dat is denk ik ook in termen van het risicoprofiel van de Rabobank... Uh, zal dat niet echt negatieve gevolgen hebben voor de Rabobank dan. Nee, want wat wint de Rabobank er überhaupt mee? Nou, ik denk dat is een goede vraag. Ik denk dat de Rabobank dan ook een bepaalde, wellicht een marktpositie... Uh, in, uh, in Friesland uh, met name uh, daarvoor terugkrijgt... Um, ik denk dat uh, ook wel een beetje meespeelt dat we um, natuurlijk wel graag financiële stabiliteit hebben in Nederland. Het zijn toch onzekere, kwetsbare tijden. En een, um, een situatie dat bepaalde banken op, op termijn, uh, zeg maar. Uh, kwetsbaarder zouden worden en wellicht dieper in de problemen zouden komen... daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Nee, ook, ook omdat er dan uh, misschien een beroep wordt gedaan... nou, dat wordt zeker gedaan op andere banken, hè, om mee te betalen. De, de Rabobank betaalt daar dan erg veel aan mee. Is dit dan een, een vlucht vooruit, van ze beter nu overnemen... of met ze gaan samenwerken, zodat je zo meteen niet voor een failliete bank hoeft te betalen? Nou, weet u, ik denk dus... Uh... Uh, nou, ik denk dat dat heel prematuur is, een fiete bank. Ik denk dat je, wat de bestuursvoorzitter zei, is dat het dan, hè, dat ze op termijn dan over een aantal jaren, hè, dat het moeilijker zou worden. Maar ik denk niet zozeer dat het meebetalen is, want het gaat nog steeds, uh, met alle respect voor de Frieslandbank natuurlijk, om, om, om relatief kleine bedragen. Maar waar het met name om gaat, is natuurlijk het stuk onzekerheid en het marktsentiment als een bank, zeg maar in de problemen zou komen, welke bank dat ook zou zijn, dat kunnen we in het huidige tijdsgefricht, waar die onzekere situatie op de euro, met de euro speelt, kunnen we dat eigenlijk niet hebben. En hebben kleine banken in deze tijd überhaupt nog een toekomst? In Nederland, in Europa? Nou ja, dat is een, dat is een, dat is een hele interessante vraag, omdat natuurlijk de eisen die worden gesteld, niet alleen in het in termen van kapitaalbuffers, maar ook op het gebied van risicomanagementsystemen en... De investeringen die daaraan moeten worden gedaan, dat neemt alleen maar toe. Dat betekent natuurlijk, als je een kleine bank bent, is dat relatief duur per klant. Dus in dat opzicht hebben grotere banken zeg maar, een duidelijk schaalvoordeel. De enige manier dan weer voor kleinere banken om te overleven... is dat ze een zodanige positionering in de markt hebben... een bepaalde niche, bijvoorbeeld op het gebied van private banking... dat ze op basis daarvan... Uh, klanten kunnen aantrekken en kun klanten kunnen behouden. Nou, maar niet goed voor de concurrentie natuurlijk... als er uiteindelijk twee of drie grote spelers overblijven. Nou, dat klopt. De concentratiegraad, zoals we dat noemen... Hè. dus wat is het marktaandeel van de vier grote spelers in Nederland... Is natuurlijk, of de drie, vier grote spelers, is natuurlijk gewoon heel groot. Waar je natuurlijk alweer weer op hoopt in het Europese landschap... is dat dadelijk als deze crisis weer gaat weg hebben. In het eurogebied, dat dan ook weer Duitse en Belgische en Franse en Britse banken meer actief zullen worden op de Nederlandse markt. En van daaruit, zeg maar, weer uh, de concurrentie zal toenemen. Het haalt mening. Dank voor uw toelichting bij deze uh, samenwerking. Coöperatieve fusie. Laten wij het uh, de bestuursvoorzitter van de Frieslandsbank nazeggen. Hartelijk dank. Hij had vijf vrouwen, Osama Bin Laden. En drie van hen zijn veroordeeld in Pakistan. Hoort zo direct waarom. Jolande van den Velden bij de ANWB. Het was een aparte middag met paarden op de weg, Jolande. Maar, ja, uh... ik denk dat we het spektakel van de dag hebben gehad, Lucella. Want nu staat er bij elkaar 43 kilometer. Dat is eigenlijk uh, wat minder dan gebruikelijk. Er zijn maar twee files die opvallen. Uh, dat gaat eigenlijk om aanrijdingen. Eentje op de A4 Amsterdam richting Delft. Daar staat tussen knopen Prins Klausplein en Rijswijk 3 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En er was een aanrijding op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Beekbergen Beekberg en Loenen nog twee kilometer... maar daar zijn alle rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. De president van Hongarije, Paul Schmid, treedt af. Hij raakte vorige week zijn dokterstitel kwijt... omdat hij plagiaat had gepleegd. Van zijn proefschrift, bestaande uit 215 pagina's... had hij er 180 overgeschreven. Correspondent David-Jan Davidjan, David-Jan, vorige week was het he, dat hij zijn titel kwijtraakte ja dat klopt uh, en af? ja, dat, dat, dat aftreden is toch een beetje onverwacht gekomen want voor het weekend zei hij nog op de Hongaarse televisie dat dat uh, plagiaat wat hij gepleegd heeft en, uh, zijn, uh, en, en zijn functie als uh, president niks met elkaar te maken hebben het is privé en werk van elkaar gescheiden maar kennelijk is hij uh, in het afgelopen weekend op andere gedachten gekomen of gebracht want vandaag zei hij in het parlement ineens dat, uh, dat de president volgens de grondwet van Hongarije geacht wordt om de eenheid van het land te verdedigen, te verdedigen. En uh, ja, deze affaire heeft zoveel stof doen opwaaien dat er van eenheid niet zoveel sprake meer is. Nou is die Schmid lid van Fidesz, dat is de regeringspartij in, in Hongarije. Met de meerderheid. De, met de meerderheid en ik sluit zeker niet uit dat, dat er vanuit die regering, vanuit de re leider van die regering, uh, premier Orbán, wel de nodige druk op hem is uitgeoefend. En wat voor president was het, behalve dat hij plagiaat heeft gepleegd in het verleden? Nou ja, hij was nog niet zo lang president, vanaf 2010, krap twee jaar. Um, maar het was wel een hele meneer in Hongarije, hoor. Hij is voorzitter geweest van voor het uh, Hongaarse Olympische Comité... van het Internationaal Olympisch Comité, is hij lid geweest. En niet alleen dat, hij heeft zelfs in een grijs verleden... ook nog eens twee gouden medailles gewonnen met, uh, met schermen. En dat proefschrift van hem, dat ging ook over de Olympische Spelen. Um, nou, verder is hij nog lid geweest van het Europese Parlement... het Hongaarse Parlement, dus alles bij elkaar een, uh, een hele... Een... Een hele belangrijke man die sinds 2010, zoals ik zei, president was. Uh, weliswaar niet zo'n hele belangrijke functie in Hongarije. Maar ja, dat plagiaat uh, en zo'n aftreden nu is toch een behoorlijke blamage hoor, voor het land. Ja, en niet alleen voor het land, want het presidentschap is dan misschien een ceremoniële functie. Um, als je dan lid is van de regeringspartij, gaat die partij daar nog schade van ondervinden? Vides? Nou, ik denk dat, uh, dat, dit on, dat, dat dit, deze ontslagnaam, nou, dit aftreden... een poging is om die schade te voorkomen. Uh, Fidesz was ooit heel populair in, uh, in Hongarije. Ze hebben een tweederde meerderheid in het, in het parlement. Maar in de peilingen uh, gaan ze behoorlijk naar beneden. En ook internationaal staan ze heel erg onder druk. Hè? Financieel, economisch, de Europese Unie, het IMF... ze hebben allemaal commentaar op, uh, op de manier waarop uh, Fidesz... dus premier Orban dat land leidt. En ik denk dus dat dit uh, een, een poging is Van Orbán om de schade toch nog een klein beetje te beperken. En vandaar het exit van de president Paul Schmid. dank je dankjewel. Dan het onderwijs in Nederland. Er zijn de afgelopen jaren veel populaire MBO-studies bijgekomen. Alleen sommige van deze studies bieden de studenten maar weinig kans op een baan. En daarom gaat de minister van Onderwijs, Van Wijsterveld, het onderwijs uh, op een aantal MBO-opleidingen terugdringen. Nou, dat zijn verschillende opleidingen, uh, mediaopleidingen bijvoorbeeld, uh, artiest, uh, dierenverzorging, zien we ook heel veel. En dat zijn opleidingen, laat helder zijn, die heel gedegen zijn. Alleen als je klaar bent, uh, dan zijn ze of te veel op de arbeidsmarkt of ja, er is gewoon te weinig vraag naar. En daarnaast wil de minister ook dat specialistische opleidingen maar op één plek worden gegeven, horlogemaker eh, bijvoorbeeld worden. Trudy van Rijswijk ging vanmiddag naar het Welland College in Rotterdam... waar, het kwam net al eventjes aan de orde... de opleiding dierenverzorging wordt gegeven. Zo, daar gaat weer een kruiwagen met mest. Ze hebben hier van alles op deze school... als je dierenverzorging wilt gaan doen. Hier zijn een hoop kippen, daar paardenstallen, schapen, ezeltjes. Er is ook een volière. Hallo, jullie uh, volgen hier de opleiding. Ik. Jij. En wat wil je worden? Ik wil hondentrimster worden. Hondentrimster? Ja. En uh, zijn er hier in Rotterdam genoeg mensen die naar de hondentrimmen willen? Ja, heel veel. Je... Alle, elke, uh, zoals hond, die moet naar de trimstee. Dus is het beste voor je de hond, zeg maar. Gewoon qua vacconditie en uh, voor de vachtstructuur. Allemaal... Wel nee, kan je ook zelf borstelen? Ja, kan wel. Maar bij de hondentrimster wordt hij ook gewassen en gefeund. En dan komen er nog meer haren los. En dan wil je een eigen zaak beginnen? Ja. Aha. En als dit, deze opleiding nou pak een beet in Den Haag zou zijn... zou je er dan ook naartoe gaan? Ja. En in Groningen? Dan denk ik het ook wel. Ja? Je ja. wilt het gewoon ja. ontzettend graag. Ja, het is echt een superleuke school. En ik vind het echt jammer dat dit nu mijn laatste jaar is. Ik vind het echt heel jammer. Maar ja. Marion Hartog van Banna, u bent hier de directrice... Wat vindt u van het voorstel van uh, mevrouw Van Bijsterveld om zoiets als dierverzorging uh, aan banden te gaan leggen? Nou, ik denk, als je het hebt over dierverzorging... dan doe je eigenlijk deze opleiding onrecht aan. Want het gaat hier niet om het verzorgen alleen van dieren... maar de opleiding dier en zorg. En dat is een hele brede opleiding... die diverse mogelijkheden in de arbeidsmarkt biedt. Dus als zij zegt, deze opleiding moet je opheffen... dan ben ik heel erg verbaasd. Want ze heeft het ook over arbeidsrelevante opleidingen... die vakmensen opleiden. En dat is dit. Ze zegt ook, nou, sommige opleidingen moet je maar... die zijn zo bijzonder dat je ze maar moet concentreren. Als ik dat meisje net hoor, met dat trimsalon maakt haar niet uit waar het is. Dus dat zou kunnen. Uh, voor dit meisje misschien wel. Maar als ik kijk naar de gemiddelde mbo-student... en dat geeft ze ook aan in haar brief... die zijn niet zo reislustig. Dus die gaan niet naar Groningen als daar een opleiding dier en zorg uh, start. Die zullen toch echt in hun eigen regio uh, een opleiding zoeken. Dus ik geloof er niet zo erg in. Wat ik er een beetje uit begrijp uit het hele verhaal... is dat uh, mevrouw Van Bijsterveld eigenlijk meer zelf wil gaan bepalen... door het uitgeven van licenties... waar welke opleiding wordt gedaan... Nou, het is een ontwikkeling die me een beetje verbaast. Want ze heeft juist daarvoor gezegd dat de opleidingsorganisaties dat zelf moeten gaan doen. Dus laten de scholen zelf bepalen wat nodig is. Dus dan moet er ergens iets niet goed gaan. Ik denk op zich vind ik het prima als zij zegt vanuit haar rol als, als minister, als, als verantwoordelijke. Uh, dat ze daar toezicht op wil houden. Prima. Maar als ze echt wil gaan sturen en wil bepalen, dan gaat ze volgens mij op de stoel van de scholen zitten. Er worden kennelijk een heleboel opleidingen. En ik kan me iets voorstellen bij de opleiding artiest. gegeven waar we. Geen hond wat mee kan. En dan gaan die opleidingscentra zelf al zeggen. En dat was volgens mij die van de artiest. Van nou weet je wat, dan gaan we het aantal toelatingen beperken. En als je in de regio kijkt, doen we ook een regionale samenwerking. Met onze eigen scholen, maar ook met andere eh, ROC's en AOC's. Dus dat is er en dat wordt ook verder ontwikkeld. Maar mevrouw van Bijsterveld heeft natuurlijk wel een beetje gelijk. als ze zegt. we zitten te springen om technici. Opleidingen moeten er komen. Ik denk inderdaad dat de minister springt om technici technici, uh, maar dat neemt niet weg dat die andere kant ook nodig is. Dus ik vind het een klein beetje een onderschatting van de opleidingen die wij geven en die ook noodzakelijk zijn. Om maar een voorbeeld te noemen waar straks ook nou echt waar men zal springen om werknemers. Dat is in de voedingsmiddelenindustrie en die leveren wij als groene opleiding. Dus er is aan de ene kant zijn de technische opleidingen nodig, maar die minister moet niet vergeten dat er ook een alfakant is waar ook mensen nodig zijn. U hoort een verslag vanaf het Welland College in Rotterdam. Trudy van Rijswijk was daar. Drie van de vijf echtgenotes van Osama Bin Laden zijn veroordeeld in Pakistan. Ze hebben sinds vorig jaar huisarrest. Dat gebeurde nadat bij een CIA-actie in Abbottabad Bin Laden werd gedood. Ook twee van zijn dochters krijgen een gevangenisstraf opgelegd. zuid je correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, waarom zijn deze vrouwen strafbaar? Ze hebben toch in wezen niks gedaan? Nee, ze hebben inderdaad geen torens in New York uh, neergehaald. Ze waren toen alle drie wel al getrouwd met Bin Laden overigens. Maar je zou zeggen, die hebben met die terreurdaad verder weinig te maken. Nee, het gaat hier om het simpele feit dat deze vrouwen illegaal in Pakistan waren... op het moment dat ze werden opgepakt. Illegaliteit is natuurlijk strafbaar. Dus krijgen deze vrouwen een gevangenisstraf van 45 dagen... en een boete aan de broek. Uh, de zaak begon een maand geleden, dus die tijd die hebben ze er al op zitten. Dus dat betekent dat de, de drie vrouwen over twee weken de hele familie, die, uh, ook een aantal kinderen, die zitten inderdaad in dat zwaar bewaakte huis in Islamabad, in huis onder huisarrest. En uh, ja over twee weken zijn ze dus vrij, ze zijn ook verhoord. Uh, de Pakistanen verwachten dat ze voor het onderzoek verder er niets uit gaan halen, dus dan mogen ze gaan. Nee, ze gaan er niks uithalen, er kwam niks nieuws uh, naar voren uit die verhoren? Nou, niet meer. Nee, ze zijn wel verhoord. En de, de, de oudere twee vrouwen die hebben, uh, uh, naar het schijnt, heel weinig uh, losgelaten in die voor. Maar de jongste vrouw, dat is wel interessant, dat is uh, Amal Abdel Fattah. Zij is inmiddels 30 jaar oud. Die heeft toch wel een aantal opmerkelijke feiten uh, genoemd. Die, verhoren, die verslagen van die voor kwamen de afgelopen week naar buiten. Uh, bijvoorbeeld, zij kreeg vier kinderen van Bin Laden na de aanslagen van 11 september. Dus in de tien jaar op de vlucht verwekte Osama Bin Laden nog vier kinderen bij haar. Ze is na 11 september meteen in veiligheid gebracht in Karachi in Pakistan. Een jaar later herenigd met Bin Laden... toen ook hij de grens over was gestoken met Pakistan en naar Pakistan was gevlucht. En sindsdien vertelde deze Amal... heeft de familie Bin Laden in vijf huizen gewoond in Pakistan... met als laatste huis natuurlijk dat pand in Abbottabad, wat we zo goed kennen dat de CIA uiteindelijk wist uh, te traceren. Deze amal die was ook bij Bin Laden in de slaapkamer... op het moment dat de Amerikaanse commando's uh, haar man doodschoten. Daar stond ze dus naast. Uh, en ze heeft nu dus ja, kunnen bijdragen aan een zekere reconstructie... van de wegen van Bin Laden na 11 september, zou je kunnen zeggen. Je zegt ze hebben gewoond in vijf huizen in Pakistan in die afgelopen 9, 10 jaar. Dat blijft toch wel heel pijnlijk voor de Pakistanse autoriteiten. Ja, dat kan je wel zeggen. En dat is natuurlijk, worden toch het afgelopen jaar steeds die vraag die blijft maar uh, gesteld worden. Ook vooral vanuit Amerika natuurlijk. Van, hebben jullie dan nooit... Uh, de, de Pakistanse inlichtingendienst is er beroemd... omdat ze bijzonder goed weten wat er in het land gebeurt. Uh, hebben jullie dan nooit ook maar enig uh, idee gehad waar die hele familie zat? Ook uh, een familie met uh, tussen de 15 en 20 kinderen. Hè? Dat ging echt om een, om een, om een groep uh, mensen. Dus samen met die drie vrouwen en Bin Laden zelf van zeker tegen de 20 mensen... Zij hebben zich dus vrij kunnen bewegen door het land. Hebben vooral in het noorden gezeten. Blijkt ook uit die verklaringen van die jongste vrouw Amal. Uh, een gebied overigens waar ook de CIA niet zocht hè, heel lang. De CIA zocht in de tribale gebieden. Het grensgebied met Afghanistan. Bin Laden heeft zich heel lang opgehouden in een veel noordelijker deel. Waar eigenlijk nooit is gezocht. En nou ja, uiteindelijk in 2005 heeft hij dus de fout begaan, zou je kunnen zeggen, om naar Abbottabad te gaan, waar de CIA hem uiteindelijk uh, wist te vinden. Ja, het laatste hoofdstuk in uh, deze geschiedenis over de familie Bin Laden: een korte gevangenisstraf. Wat gaat er met deze vrouwen gebeuren als ze vrijkomen? Nou ja, wat gebeurt er als je illegaal bent uh, de, en je straf is uitgezeten? Dan wordt je gewoon het land uitgezet. Dat zegt de advocaat ook vanmiddag van deze vrouwen. Uh, zij gaan dus terug naar huis. De twee uh, vrouwen zijn Saoedi's en die jongste vrouw, die Amal, die komt uit Jemen. Uh, dus ja, het is wel interessant trouwens, hè? dat meisje, die Amal, toen nog een meisje, die droomde altijd om te trouwen met een mujahid toen ze jong was, met een strijder voor het geloof. En werd toen dus uitgehuwelijk aan de toen ook al wel enigszins bekende Osama Bin Laden. Uh, reisde naar Afghanistan als jong meisje. Um, het grootste deel van de familie heeft haar sindsdien niet meer gezien. Ze is inmiddels dertig, uh, alleen natuurlijk gehoord van wat er sindsdien allemaal is gebeurd met haar en haar familie. Dus die, zal, die, die familie die zal blij zijn om, om deze dochter weer in de armen te kunnen sluiten binnenkort. Lucas Waagmeester, dankjewel. Radio 1, het NOS-journaal. Het Surinaamse parlement is voor juist de vergadering begonnen over de omstreden amnestiewet. De wet maakt het mogelijk dat president Boutersen en andere verdachten in het proces over de decembermoorden amnestie krijgen. En waarschijnlijk zal een meerderheid van het Surinaamse parlement de wet goedkeuren. Investeerder Procurus neemt de boekhandels van Selexis over. En Procurus betaalt daar 3,5 miljoen euro voor. De investeerder wil behalve Selexis ook de boekhandels van de slechte overnemen en beide ketens samenvoegen. De Europese Unie en de VS hebben Birma geprezen voor de verkiezingen van gisteren. Ze kondigen aan dat de sancties worden verlicht. Bij de verkiezingen heeft oppositieleider Aung San Suu Kyi een zetel in het parlement veroverd. Haar NLD kan rekenen op zeker 40 van de 45 zetels die verkiesbaar waren. En een vrouw in Husse in Gelderland is met haar auto per ongeluk een supermarkt binnengereden. De 75-jarige automobiliste bleef ongedeerd. Drie weken geleden ramde een oudere automobiliste ook al een pand in Husse. Zij reed een Chinees restaurant binnen en kwam tot stilstand tussen de tafeltjes. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Ja, Nederland is op dit moment behoorlijk Noord-Zuid verdeeld. Met in het noorden bewolking en soms ook wat regen. Tenminste, vanochtend wat regen. En dit was er ook cool, zeker in vergelijking met het zuiden van het land... waar de zon toch vandaag regelmatig scheen en het zo'n 14 graden werd. En met deze verdeling hebben we ook vannacht en morgen te maken. In het zuiden kan het vannacht door opklaringen echt wel koud worden... met minima tegen het vriespunt aan, misschien zelfs soms even eronder. In het noorden blijft het kwik op een graad of 4 steken, maar daar valt er af en toe wat regen. En daartussenin, in Midden-Nederland dus, gaat er lokaal een mistbank ontstaan. En morgen is het weerbeeld in het noorden opnieuw grijs en soms ook wat regenachtig. In het zuiden is er meer zon en daar is het meest droog met maximaal van 13 graden. En woensdag wordt dan in heel Nederland een koude dag met veel bewolking en soms regen of wat natte sneeuw. En het is maximaal 8 graden. Daarna is de verwachting enigszins onzeker. Maar zoals het er nu naar uitziet is donderdag het weerbeeld weer vriendelijker. Want dan schijnt de zon en blijft het overal droog. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 91 kilometer file. De meeste vertraging zit rond Utrecht en rond Rotterdam. Een paar dingen vallen op. Opruimwerkzaamheden op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daardoor tussen de De Hocht en Leendeheide 4 kilometer. De rechte reishok is dicht. Een aanrijding op de A4 Amsterdam richting Delft. Tussen knopen Prins Klausplein en Rijswijk 4 kilometer. Er zijn daar twee reishokken dicht.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 De Delta Lloyd-beleggingsfondsen zijn als beleggingsinstelling opgenomen... in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Voor interim online professionals kijk je op someone.nl. Het is 4 over half 6. Dit is het NWS Radio 1 Journaal. Met het aan land gaan van Argentijnse troepen was 30 jaar geleden de Falklandoorlog een feit. De Falklandeilanden liggen vlak bij Argentinië, maar zijn Brits grondbezit. Het duurde dan ook niet lang voordat premier Thatcher Argentinië de oorlog verklaarde. I'm standing up for all of those territories, those small territories and peoples the world over. Who iemand someone doesn't stand up and say to an invader, enough, stop. They, the small countries, the peoples, the territories, all of them. Would be at risk. De Britse leger bracht een Argentijns marineschip tot zinken. Daar kwamen 400 Argentijnen bij om het leven. Een verschrikkelijk verlies, aldus de Argentijnse minister van buitenlandse zaken, Costa Mendes. It is shocking for the Argentijnse public. It is um, terrible because so many people have died. Argentina will not surrender. We zullen niet overgeven, zei Costa Mendes. We weten hoe het is afgelopen. In Londen, correspondent Arjen van der Horst. Arjen, hoe wordt bij jou in het land teruggekeken op de Falklandoorlog? Er was zeer uitgebreid bij stilgestaan, natuurlijk. Alle ceremonies die er vandaag waren, zowel hier als in de Falklands, ja, zijn live uitgezonden. Ook grote verhalen in de kranten. Nou, nu hebben we. Uh, natuurlijk gezien dat de spanningen tussen Argentinië en het Verenigd Koninkrijk uh, de afgelopen maanden weer zijn opgelopen. Maar premier Cameron ja, die probeerde vandaag ook duidelijk een verzoenend gebaar te maken. En hij zei vandaag is een dag van bezinning. Wij denken vandaag iedereen die om het leven is gekomen. De leden van onze strijdkrachten, maar ook de Argentijnse soldaten die sneuvelden. Ja, Marion van Rooijen, Latijns-Amerika-correspondent. Uh, Marion, hoe wordt er in Argentinië vandaag stilgestaan bij die oorlog? Uh, ja, nogal met militaire parades en, en, en grote veteranenmarsen. Het is een beetje bizar natuurlijk hoe daar nu het begin van een verloren oorlog wordt gevierd. Ja, want uh, jij bent daar onlangs geweest, hè? Hoe, hoe, hoe beleven ze het daar nog steeds? Ja, uh, het is eigenlijk heel simpel. De Falklands zijn van ons. Ze zijn Argentijns. En bovendien heten die paar eilanden met die schapen niet Falklands, maar Malvinas. Uh, het ja, het is nog steeds een open zenuwmerkje. Want duizenden dienstplichtige jongens zijn er door de toenmalige dictatuur naartoe gestuurd. Hè? En, en, en dat ging zo. In, dat, ze gingen in zomeruniformen. En dan met tien graden onder nul in de loopgraven zitten. Krakenmikkige wapens die in hun gezicht ontploften. Officieren die soldaten net zo behandelden als ze hun politieke gevangenen deden. Met lijfstraffen en martelingen. Hè? Want alles was mogelijk tijdens die, die militaire dictatuur. Een, een, een veteraan die ik sprak die vergeleek het ook wel een beetje met... de de Eerste Wereldoorlog. Nou, Engeland wordt er nog steeds gezien in, in Argentinië... als een koloniale bezettingsmacht... die daar helemaal aan de andere kant van de aardbol niets te zoeken heeft. En uh, ja, de Engelsen worden standaard piraten genoemd, pirata's. En uh, de komst van, van, van de kroonprins om er te oefenen met die reddingshelikopters... de oorlogsschepen die Engeland er nu laat rondvaren... Uh, ja, het wordt allemaal wel als een provocatie en zelfs als een bedreiging gezien. En is het de Argentijnen nog een oorlog waard? Nou, een oorlog, nee. Dat, dat, dat zeker niet. Uh, maar, maar verder gebruiken ze alles wat ze, wat ze tot hun beschikking hebben. Ze hebben bij de VN een claim ingediend die uit een paar boekenkasten vol bestaat. Uh, de VN heeft trouwens ook al lang geleden gezegd dat Engeland en Argentinië samen moeten gaan praten... Maar uh, de Engelsen willen niet, Argentinië wil wel, maar de Engelsen niet. En dus grijpt Argentinië ja, naar de grote gebaren, handelsboycott, Engelse schepen die niet meer in de havens mogen komen, juridische vervolging van bedrijven die helpen bij de Engelse olieboringen, en het grote verschil met 30 jaar geleden is dat uh, Argentinië nu gesteund wordt door heel Latijns-Amerika in zijn claim. Dat is een groot opmerkelijk verschil tussen de manier waarop het wordt beleefd in Zuid-Amerika en hier in Europa. Arjen van der Horst in Londen. Uh, want als jij spreekt over verzoenende woorden van David Cameron, de premier, hoe wil hij dan die verhouding met Argentinië toch weer beter maken nu het eigenlijk toch weer slechter gaat? Ja, dat is ook zo. En die verzoening, dat horen eigenlijk alleen vandaag. Want ook de Britten zijn toch wel vrij hard, hoor. Um, ze zeggen van, ja, onderhandelen over Las Malvinas, de Falklands... dat, dat is niet aan ons, want het, het is heel simpel, zeggen ze. De Falklanders hebben euh, zelfbeschikking. Als zij willen dat ze onderdeel blijven van dat Verenigd Koninkrijk... nou, dan moet dat dus zo blijven. We zullen er alles aan doen om de Falklanders te beschermen. En dat laten ze nu ook zien door bijvoorbeeld, zoals Marion al noemde... een van de modernste oorlogsschepen te sturen. Prins William, dat lag natuurlijk heel gevoelig... toen hij de afgelopen zes weken op de Falklands was. En daarmee willen ze ook een heel duidelijk gebaar maken... naar de Falklanders dat ze vierkant achter hem blijven staan. Nou is er een niet onbelangrijk ja. nieuw aspect in deze hele affaire. Er is olie gevonden in de buurt van de eilanden. Wordt het Britse leger weer ingevlogen... mocht Argentinië toch een claim willen leggen? Ja, die belofte maken ze wel. En dat gaat niet alleen om olie... maar ook om de belangen van de Valklanders zelf natuurlijk. Maar die olie heeft natuurlijk het hele conflict uh, op scherp gezet. En we zien die uh, woordenstrijd tussen Londen en Buenos Aires escaleren. Sinds vorig jaar, hè, toen een aantal Britse oliemaatschappijen... naar olie en gas uh, beginnen te boren... Uh, begonnen te boren rond de Falklands. Dus het gaat niet alleen maar om een paar schapen. Er staan nu echt keiharde petrodollars op het spel. En ja, beide landen hebben daar grote belangen in. Ja, want Marion van Rooijen, uh, ze willen niet uh, met een oorlog die eilanden terug hebben. Wat verwacht jij dat ze met die olie gaan doen? Gaan ze een claim op die olie leggen? Ja, ze proberen het nu al, al aan alle kanten uh, moeilijk en bijna onmogelijk te maken... voor de Britten om, dan, uh, om daar te gaan boren... He, uh, ik zei net al, ze, ze willen bedrijven, uh, maar ook bijvoorbeeld banken en advocaten die, helpen, die, die op een of andere manier verbonden zijn aan die olieboringen, die willen ze, die willen ze gaan vervolgen. Uh, de... Kijk, Engeland heeft toch een kust nodig om op terug te vallen. Nou, de Argentijnse kust krijgen ze niet. En de Braziliaanse ook al niet. Kijk, da dat is gewoon de verenig het verenigd uh, Latijns-Amerika, Lat Lat Lat Lat Lat Lat Zuid-Amerika, die het de Engelsen toch wel zuur kan gaan maken. Dus frustreren, dat is wat ze doen en zullen doen. Marion je dankjewel. Arjen van der Horst vanuit Londen, ook jij dank. Landelijke belangen naar regionale belangen in bankenland. De Frieslandbank is nu onderdeel van de Rabobank. De zelfstandigheid is verleden tijd. Roepau is een verradenker om te zien hoe de Friese daarmee omgaan. Ja, de Frieslandbank heeft diepe wortels in allerlei Friese folklore. Bijvoorbeeld het kaatsen. De Frieslandbank is namelijk al een aantal jaren sponsor van de KNKB. En dat is de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond... Ik sta hier in het centrum van Franeker bij wat eruit ziet als een gewoon gazonnetje, een trapveldje, zo je wil. Maar dat is maar schijn, uh, toch, meneer Wester. U bent voorzitter van de PC, de permanente commissie die de belangrijkste kaatswedstrijd van Friesland organiseert. Nee, het is een heel bijzonder terrein. Het is het uh, kaatsterrein, het kaatsterrein van Franeker, dus, maar ook het kaatsterrein van Friesland, zo kun je het stellen. En wat is uw uh, binding met deze plek? Mijn binding met deze plek is dus dat uh, ik hier gespeeld heb als kaatser. En dat ik uh, sinds 2010 uh, voorzitter mag zijn van de PC van de permanente commissie. U dus slaat even iets over. U heeft een twee keer gewonnen, mag u best zeggen? Ja, ik heb hem twee keer gewonnen. Nou, dat is toch de, de grootste eer die je ten deel kan vallen als Fries. Als je kaatser bent hier in Friesland. Uh, en je kan zeggen dus dat je die PC uh, gewonnen hebt. Ja, dan tel je toch eigenlijk wel mee. Men, er wordt dus wel eens gezegd van iemand die de PC niet gewonnen heeft... die heeft dus eigenlijk ook het spel niet onder de knie gehad. Nou, u dus wel. En uh, het verdere van uw leven tot nu toe bent u verbonden geweest met... en de PC, de Permanente Commissie... en uh, de Kaatsbond op allerlei manieren. Onder andere ook... Uh, als degene die het contract heeft gesloten met de Frieslandbank in de tijd. Dat is jaren zeventig geweest? Ja, dat moet zo ongeveer in 1972 zijn geweest... dat er vanuit de Kaatsers en vanuit de KNKB, vanuit de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond... initiatieven zijn ontplooit om voor de, de hoogste categorie binnen het Kaatsen... Mm -hmm. zeg maar de eredivisie van het Kaatsen er een contract zou kunnen worden afgesloten dus voor de gehele club. Dus voor alle teams die meededen dus op dat hoogste niveau. Ja, Dat paste natuurlijk perfect bij dat idee van de coöperatieve bank... die de Frieslandbank oorspronkelijk was. En dat die dan ook nog uit Friesland komt... Nou ja, dan hoef je niet verder te zoeken, lijkt me. Nee, dat klopt. Nou, Ik heb begrepen dus dat de KNKB toen een aantal bedrijven in Friesland uh, aangezocht heeft... Uh, om eens een gesprek aan te gaan van wat zijn de mogelijkheden. En daar is uiteindelijk de Frieslandbank uit naar voren gekomen... Uh -huh. Ja. En hoe moet het nu verder? Want uh, de Frieslandbank Friesland gaat op in die grote Rabobank. Zal er vanaf nu uh, in heel kaatsend Friesland uh, Rabobank op de shirts en op de uh, reclameborden staan? Ja, dat weet ik uiteraard niet, want uh, daar gaan we niet over. Uh, dat is dus een, uh, iets wat dus de KNKB dus verder op moet pakken en uit moet werken. Maar uh, ja, als dat inderdaad zo is. Nou wel nu, wij zitten op dit moment dus uh, in onze maatschappij... Eh, met grote problemen, maar schaalvergroting is iets... wat toch eh, heel nadrukkelijk speelt op dit moment op allerlei fronten. Wel nu, als hier de dus sprake is van schaalvergroting... en je merkt er in de praktijk niks van... en het welzijn, ook hier in Friesland, dat wordt in stand gehouden... dan is daar geen bezwaar tegen. Dan maakt het u niks uit dat niet meer de Frieslandbank... Hè, met die Friese roots de sponsor is van de KNKB... maar de van oorsprong Brabantse Rabobank. Ja, dat is dan uiteraard zo, ja. En het kaatsen, dat blijft tot in eeuwigheid bestaan... Uh, daar gaan we wel vanuit. Dat uh, willen we toch wel vasthouden. Er zijn bepaalde dingen hier in Friesland die laten we niet 1, 2, 3 los. Nee. Maar de Frieslandbank wel. En dat is dan een klein beetje jammer. Ja, als je dat dan uh, los moet laten vanwege omstandigheden, dan is het eventjes niet anders. En als het weer meewerkt, dan krijgen we ook de elfsteden de Rupa was dat. Straks nog meer nieuws uit Friesland. Er was veel rumoer in Sneek vanwege een dreigtweet over een school. Jolande van der Velde bij de AWB. Hoe staat het ervoor? Het is een uh, ja, standaard avondspits. Niet al te veel bijzonderheden. Uh, op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Knopen de Hoogte en Leende Heide 3 kilometer. De rijstrook is daar dicht. Er ligt wat slip, wat modder op de grond. Dat wordt nu opgeruimd. En een aanreding op de A4 Amsterdam richting Delft. Bij Rijswijk 4 kilometer. Zijn daar twee rijstroken dicht? Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Voor sommige onvruchtbare vrouwen wordt het wellicht iets makkelijker... toch een kindje te krijgen. Want de eerste eicelbank van Nederland is vandaag geopend in Utrecht, in het UMC. José Kneinenburg is directeur van Vrija. Dat is een landelijke vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Goedemiddag. Goedemiddag. Kan, kan in principe iedere vrouw daar bij die bank een eicel doneren? Um, nou, iedere vrouw, dat zou ik niet uh, direct uh, zeggen, denk ik. Maar uh, als je gezond bent en aan een aantal voorwaarden voldoet... dan uh, kan dat, ja. En, en gebeurt dat dan anoniem? Um, in principe is uh, donatie in Nederland niet puur anoniem. Uh, dat wil niet zeggen dat je uh, direct met elkaar in contact komt. Maar we hebben een systeem waarin donoren worden geregistreerd. Uh, zodat kinderen uiteindelijk later altijd... Uh, kunnen weten wie hun biologische ouder is. Dat is net zoals bij de spermabank, hoe dat ooit ja. daar veranderd is. Ja, ja, dat is exact. En, en je krijgt een, een vergoeding hè, van 1000 euro. Hoe, hoe staat u daar tegenover? Ja, dat is inderdaad wat ik gehoord heb: het voornemen van uh, deze uh, nieuwe eicelbank. Um, ik denk dat dat uh, een, een redelijk bedrag is voor het, uh, het ongemak en de tijd die een donor uh, moet besteden aan het doneren van eicel. Want, Want als is... u het heeft over ongemak, dan, dan is de injecties met hormonen? Ja, uh, in feite moet een eiceldonor een IVF-behandeling ondergaan. Dus eerst uh, injecties met uh, uh, hormonen gedurende een, nou, ongeveer twee weken, minimaal. En uh, vervolgens ook een aantal controles, een bloedprikken, echo's... Uh, en uh, tot slot moeten de eicellen uit de eierstok worden gehaald... Uh, door middel van een punctie. Ja. Dus er is wel enig uh, ongemak mee gemoeid. En loop je daar ook nog een risico bij als vrouw als je dat doet? Nou, er zijn, uh, bij IVF zijn er uh, wat uh, risico's uh, die niet heel groot zijn. Uh, maar ja, eerlijkheidshalve moet je natuurlijk een donor daar wel goed over informeren. Dat vinden wij wel heel belangrijk... Um, en die risico's die zijn een overstimulatie van de eierstokken. Dat wil zeggen dat de eierstokken te sterk reageren op de hormonen. Uh, en het andere risico is eigenlijk een risico die bij elke medische ingreep uh, mogelijk is. En dat is infectiegevaar. En nogmaals wat ik zei, de risico's zijn heel klein, maar er zijn dus wel risico's. Is 1000 euro dan niet een beetje weinig? Um, ik denk dat als je het in lijn ziet met uh, uh, andere vergoedingen voor uh, bijvoorbeeld uh, deelname aan, aan onderzoek, uh, dat, dat het een redelijk bedrag is. En wie betaalt dat eigenlijk, die duizend euro? Ik vermoed de ontvangende partij, maar daar heb ik nog niet nee. echt heel erg veel uitsluitsel over. Wanneer kom je als onvruchtbare vrouw in aanmerking voor een ijssel? Uh, nou, er zijn uh, verschillende groepen vrouwen. Uh, er zijn vrouwen die vervroegd in de overgang raken. Dat wil dus zeggen dat je echt al uh, ruim voor je veertigste in de overgang bent. Soms zelfs al in, als, je, als je zeg maar twintig bent. Uh, en die, die vrouwen hebben dus eigenlijk helemaal geen eicellen. Er zijn ook vrouwen die een bepaald syndroom hebben... die helemaal geen eicellen hebben, vanaf de geboorte niet... Uh, er kunnen genetische uh, factoren uh, zijn... waardoor een vrouw beter geen kind kan krijgen... omdat het kind risico loopt op een genetische afwijking. En tot slot is leeftijd een, uh, een categorie. Uh, die ja, tegenwoordig toch wel ook vaak uh, uh, gemeld wordt... omdat vrouwen niet, uh, niet meer uh, in hun twintig, uh, jaren twintig, zeg maar... Hè, tussen de twintig en de dertig zwanger raken... maar veelal, pas als ze dertig zijn, uh, aan be kinderen beginnen te denken. En er is dus een nieuwe mogelijkheid voor hen... namelijk de IJsselbank in Utrecht. José Knijnenburg van Vrijen, hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Onrust op een school in Sneek vandaag. Vrijdag werd er op Twitter gedreigd met brandstichting en met geweld. Er was daarom veel politie aanwezig bij de school. Rond het middaguur werd duidelijk dat drie jongeren zijn opgepakt... vanwege deze dreigtweet. Wouter de Vries van de politie, goedemiddag. Goedemiddag. Hebben ze inmiddels een bekentenis afgelegd? Ja, de mannen, de mannen hebben alle drie bekend. En gaat aan toe dat ze een grap hadden uitgehaald. Een grap? Ja, Want, een grap. Dat bleek niet helemaal uit de tweet die ze verzonden hebben afgelopen vrijdag. Nee, dat klopt. Die was behoorlijk shocking om die woorden maar even te gebruiken. Shockerend? Waar dreigden ze mee, concreet? Ja, dat was echt pure brandstichting en geweld. Behoorlijk een portie geweld in de schoot zouden ze gaan toepassen. Ja, we citeren. Ik ga Bogerman in sneek in de brand steken en iedereen overhoop knallen. Ik wil niet meer leven. Fuck, dit leven. Als het zo moet, gaat iedereen mee. Ja, klopt. Dat is de tweet. En die aanhouding is vandaag geweest? aanhouding is vandaag geweest, gisterenmiddag is de hoofdofficier van justitie directie van de school en uh, we hebben politie erbij gehaald, gemeente erbij en uh, ja toen zijn we tot de conclusie gekomen dat we dit, uh, dit niet kunnen accepteren. Waarom pas vandaag dat... die arrestatie? Waarom niet meteen in het weekend als die tweet of Omdat drie met wie we te maken hadden. Het was op een gegeven moment heel moeilijk om, uh, om achter de IP-adres te komen en... Uh, drie dagen? ja, het, is, het was inderdaad het was heel moeilijk om daar achter te komen. En wilden we wilden ook even kijken naar de naar de naar de naar de kracht van de van het tweet. Dus dat wilden we met nou, die, alle... is, die is toch die is toch krachtig komen. denk ik. Als je gaat dreigen met met met ja, brand en met mensen overhoop knallen, waarom heeft dat drie ja. dagen geduurd? Ja, onderzoek kan soms lang duren. En hoe kwam het überhaupt eigenlijk de politie ter oren? Zit u de hele tijd op Twitter of is er dan iemand geweest die, die de politie daar attent op heeft gemaakt? Nee, er is de rector van de school geweest die, die de politie daar op attent heeft gemaakt. En die is naar ons toegestapt en uh, we hebben de zaak bekeken. En we hebben met de hoofdofficier gesproken en we zeggen ja, dit, dit gaan we niet, uh, niet accepteren. We gaan uh, zonder bij elkaar komen, en dat was dus gisteren. En uh, we hebben de zaak uh, goed, naast alles, goed overwogen wat we wilden gaan doen. En uh, toen hebben gewoon gezegd, we gaan uh, we gaan de school in de gaten houden en we gaan de leerlingen gaan we beschermen en we houden gewoon alle uitgangen in de gaten. Ja, want, uh, want hield u er rekening mee dat het ook een grap kon zijn? Ja, hielden we zeker ook de rekening mee. Maar, op ba op goed, basis waarvan? Nou, mensen die jeugd die, die wil nog wel eens wat wat groot doen, met name in de in de periode van in en om uh, 1 april natuurlijk. En uh, ja, in dat geval hebben we ook, ook natuurlijk ook gedacht van, het zou een grap kunnen zijn, maar. Wij nemen dit wel serieus. Wat gaat er meteen gebeuren? Nou, Het openbaar ministerie die gaat zich daarover beraden. en uh, ja, Dat is er even af, het even. Mensen die krijgen in ieder geval een proces op haal. Dat is duidelijk. En uh, wat er verder mee gaat gebeuren, het OM die gaat daar uh, verder mee aan de slag. En zijn ze nou geschrokken achteraf? Nou, ik denk het wel. En ik denk iedereen wel. Want uh, ik, ik vind dit soort uh, lollige, lollige tweets, en dat even tussen aanhalingstekens... Uh, nou, daar moet je echt goed gaan nadenken. Wil je dit soort dingen uh, uh, gaan versturen... Want het geeft natuurlijk een stuk onrust. Ook bij de ouders van de kinderen, en bij de leraren, bij, uh, nou, bij, bij iedereen. Wouter de Vries van de Politie in Sneek, dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Dat de Friesland Bank wordt overgenomen door de Rabobank. Dat nieuws neemt natuurlijk een prominente plaats in bij het Fries Dagblad, de Leeuwarden Courant en Omroep Friesland. Een zelfstandig voerbestaan van de Frieslandbank is niet langer verantwoord, schrijven de Friese media. Dat komt door de economische crisis, waardoor het rendement achterbleef en de versterking van het eigen vermogen moeilijk wordt. Simpel gezegd, de bank maakt te weinig winst om rendabel te blijven. Econom Elke Plantinga zegt bij Omroep Friesland dat de bank te lang een gewone bank wilde blijven en zich te weinig op de provincie heeft gericht. Mijn persoonlijke uh, smaak zo wist wijzen dat ze zeg maar ik in hun producten meer op de regionale markt zitten... niet in mij. Uh, uh, uh, duidelijk is maar een, een kapitaalmarkt voor Friesland maaien we, Friesen uh, spariaal op hebben wat dan ik zeg maar uh, goed in de regio zetten we. En voor het personeel is het volgens de Friese media een drama. De komende twee jaar is hun baan wel gegarandeerd... maar daarna wordt een grote ontslagrol verwacht. Bij de Frieslandsbank werken zo'n 900 mensen. Over mensen zonder werk, onder andere de VRT meldt... dat de werkloosheid in de eurozone sinds de introductie van de euro in 1999... nog nooit zo hoog is geweest. De oorzaak is de economische crisis en de krimp die daarvan het gevolg is. De werkloosheid in de eurozone is eind februari gestegen... tot 10,8 procent van de actieve bevolking... Het was de achtste maand op rij dat de werkloosheid steeg. In de hele Europese Unie zit 10,2 zonder werk. En ook dat is een historisch record. In totaal zit in de eurozone nu 17,1 miljoen mensen zonder werk. Anderhalf miljoen mensen meer dan een jaar geleden. De rest van de vele cijfers staan onder meer op de website van de VRT. Nederland blijkt het trouwens nog goed te doen met een werkloosheid van 4,9 aan de andere kant schrijft het parool dat de voedselbank een zogenoemd explosiejaar doormaakt. Het aantal Amsterdamse gezinnen die een beroep doen op de voedselbank is in de eerste drie maanden van dit jaar met 20% toegenomen. Iets meer dan 1300 gezinnen maakt er inmiddels gebruik van in de hoofdstad. De voedselbank vreest dat de kalenditie verder zal toenemen met zo'n 10% per maand zelfs. Vooral de huishoudtoets wordt gevreesd. Vanaf 1 juli wordt het loon van thuiswonende kinderen afgetrokken... van de uitkering van hun ouders. En dat terwijl het aanbod bij de voedselbank afneemt. Vooral van gezond eten. Dan een beetje reclame voor onze eigen website nos.nl. Daar het nieuws dat de Britse geluidwetenschappers hebben berekend... hoe geluiden op andere planeten klinken. Anders. Door onder meer de luchtdruk en de samenstelling van de atmosfeer... Als voorbeeld nemen wij de menselijke stem. Mary had a little lamb its fleece was white as snow and everywhere that Mary went the lamb was sure to go. En zo klinkt hij op mars. Mary had a little lamb its fleece was white as snow and everywhere that Mary went the lamb was sure to go. Een malle stem, heel duidelijk. Want hoe klinkt je op Venus? Mary had a little lamb, fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the was sure to go. Nou, dan weet u dat ook. Dan nog nieuws uit NRC Handelsblad. Details over de omstreden Nederlandse studie naar vogelgriep mogen toch openbaar worden gemaakt. Een Amerikaanse staatscommissie voor bioveiligheid geeft de toestemming. De onderzoekers veranderen het vogelgriepvirus H5N1 zo dat ook zoogdieren te besmetten zijn. Ja, in december adviseerde de commissie nog om het onderzoek niet te publiceren... omdat kwaadwillenden de gegevens zouden kunnen gebruiken... om de griepvirussen te maken en daar aanslagen mee te plegen. En ook zou de kans op ontsnapping van het virus te groot worden. Maar goed, nu dus mag het toch gepubliceerd worden, openbaar worden. Na zessen zijn we terug met het Radio 1-journaal. Dan aandacht voor Suriname, het debat daar over de omstreden amnestiewet... en toch nog even de Frieslandbank.